Op Dirk kun je rekenen... Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij Holt ontsteking. Gebruik de nieuwe neusspray bij Holt Ontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Nu bij Dirk. Bastogne Original. Voor maar 1,39. Een speech geven aan je 20 medewerkers... en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel.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 Het is 1 uur. Your Music News door Nu.nl. Krijg je van Fien Vermeulen? Goedemiddag. De Amerikaanse president Trump die is aangekomen in Zwitserland. En daar spreekt hij later vandaag op de economische top. Het zal vooral gaan over de spanningen tussen Amerika en Groenland. Trump herhaalde vannacht dat hij Groenland wil hebben.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 NAVO-baas Rutte is er ook bij in Zwitserland en hij zal later nog met Trump spreken. Over president Trump gesproken, meerdere Europese landen doen niet mee aan de door hem bedachte Vredesraad voor Gaza. Die raad moet toezicht houden op een nieuw bestuur in Gaza. Maar Zweden en Noorwegen doen niet mee en Frankrijk en Groot-Brittannië lijken ook nee te zeggen op het voorstel. De Israëlische premier Netanyahu doet wel mee. Het gebied waar vorige week meerdere explosies waren in Utrecht... dat wordt langer beveiligd. Eerder werd er nog gezegd dat het gebied tot overmorgen zou worden bewaakt... maar nu wordt het zeker tot maandag. De explosies zorgden voor gigantische schade aan meerdere panden in de binnenstad. Maar toch is er ook goed nieuws. Een van de drie katten die nog naar het vermist, die is namelijk weer teruggevonden. En de nominaties voor de Razzie's zijn bekendgemaakt. Dat zijn de prijzen voor de slechtste films van het jaar. De tegenhangers van de Oscars dus. En één film springt er echt uit: Jorth, onze filmvreter, Carné van de Brink. Dat is de live-action remake van Snow White, Sneeuwwitje. Een van de grootste flops van Disney. Bij de Razzie's is Snow White nu in zes categorieën genomineerd: waaronder die voor slechtste film. En ook alle zeven computergeanimeerde dwergen staan op de lijst. Zij maken onder meer kans op de prijs voor slechtste bijrol. De nieuwe versie van War of the World. Met Ice Cube in de hoofdrol. Die is ook genomineerd in meerdere categorieën, waaronder slechtste acteur. Half maart worden deze prijzen uitgereikt. Het weer dan nog van Weerplaza bewolkt. Soms wat regen in het westen. Later vandaag overal droog en wat zon. En het is 3 tot 7 graden. Morgen start zonnig, maar later komt er regen uit het zuiden. Vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer, sta je 10 minuten in de file. Dat is ook meteen de langste file op dit moment. En flitsers langs de A6. Lelystad-Muidenberg, 72,7. A13 Rotterdam-Rijswijk, 12,5. En mocht je zelf nog ergens een flitser spotten, geef het door via de app van Flitsmeister. Meld ik het weer hier. Vanaf maandag, de Q Top 500 van de 90's. Ja, welke pareltjes uit de 90's wil je volgende week terughoren in de Top 500? Je hebt nog tot uh, zondagavond om jouw stemlijstje in te sturen. Kun je denken, ach, alle tijd. een uitstel? precies. Qmusic.nl en de Q-app wacht vooral niet te lang. Vorig jaar stond deze artiest met zeven tracks in de lijst. <lacht> nou, dan herken je hem waarschijnlijk al. Maar mag ik eventjes dit monsterlijke sound effect uitlichten? Dit is echt iets, er kan maar één iemand zijn. Wat gebeurt hier, joh? Wow. Michael Jackson. Hier, top, Michael. And talk to me. Goedemiddag, Wim hier. Het is uh, woensdagmiddag, 21 januari. <laughs> de maand waar maar geen einde aan lijkt te komen. Wat duurt die maand januari toch altijd lang, hè? Vind je ook niet? Je laatste salaris is waarschijnlijk ook al van uh, een maand geleden. Dat werd nog voor de kerst gestort, als het goed is. Dan is het nu lang wachten. Nou, een salaris heb ik niet voor je... Maar ik kan je wel wat gratis publiciteit geven. Je kunt jezelf op de kaart van Nederland zetten... in een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. En dan krijg je niet alleen de eer... maar misschien binnenkort ook wel de Slimste Bedrijf Award jouw kant op. Zometeen is de opdracht één minuut... om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden... en 42 seconden over te tippen. Dat is op dit moment de snelste tijd. Met een minuut of 12. Twaalf... Heb ik een uh, nieuwe vraag voor je. Waarmee je kans maakt om mee te spelen met het slimste bedrijf van Nederland. Ook chef special zo. En dit is Chris Cross Amsterdam.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 Special, If not now, then win. Zo precies wat Nelly Furtado dacht toen ze dit liedje opnam. Als ik het nu niet doe, dan komt het er nooit van. En ik zit er zo lekker in. Hou je vast, dit nummer ontstond om... 4 uur s nachts. Nelly Fertaro zat in de studio van Timbaland en Timbaland zelf was er een beetje klaar mee. Die zei van, joh, laten we even wat sla pakken. Dit gaat niet werken. Ga even naar huis. Of ga op de bank liggen, maar... Nelly Fertaro zei, nee, nee, nee, Timma. We moeten dit afmaken. Dat was niet voor niets, want het werd uiteindelijk haar allergrootste hit. En mocht je nou afvragen wat Timbaland nou al die jaren uitkraamt op deze track... waarschijnlijk slaat hij gewoon wat wartel uit... omdat het zo belachelijk laat was. You music. This is the moment. Zou René Vroger in de 90s gezongen hebben. <laughs> Open de Q-app en stuur zo snel als je kunt het antwoord op deze vraag. Daarmee kun je kwalificeren voor een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Amsterdam stond eerder op de eerste plaats. Daar reden auto's eerst het langzaamst. En dan heb ik het even niet over dat, uh, het feit dat je in Amsterdam tegenwoordig nog maar 30 km per uur mag rijden in de binnenstad. Nee, ik wil van je weten, wat blijkt nu de file-hoofdstad van Nederland te zijn? Amsterdam is er dus niet meer. Wat is de file-hoofdstad van Nederland? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee. Fans van extra, extra veel voordeel opgelet. Verse XXL Blauwe Bessen, 500 gram, nu maar 3, nee.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 Dus even over de kinderen, mam. Ja, wij missen ze ook. Die moeten dus nog even een weekje bij jullie blijven. Dankjewel, mam. Zo, ik voel een drankje aankomen. Kijk, dat is een vakantiediscounter. Die snapt vakantie. Succes, Klaas. We gaan jouw enorme kennis zeer missen. De Big Data-specialist van Rosalie's IT-bedrijf vertrekt. Ze zoekt een vervanger die groot kan denken. dit kan haar helpen goede kandidaten te vinden...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 Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas? Kom hem lekker halen bij McDonald's. Ook geen ruimte om lekker thuis te werken? Breng spullen die je minder vaak gebruikt naar Allstate Mini-opslag. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En je mag gratis gebruik maken van onze verhuisbus. Allstate. Heeft ruimte. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op Durkruksets, Wenen, Parijs, Porto en Hera. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, uh, ja, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM makelaar.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 19 jaar later gaat het verhaal verder in de theatersensatie Harry Potter. Vanaf maart live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op harrypotteronstage.nl Brrr, blij de winter door? Bij Trekpleister hebben we coole acties voor een comfortabel prijsje. Zoals 1 plus 1 gratis op Trekpleister bodyverzorging. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?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 Dan wil je het als ZZP'er goed geregeld hebben. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Met centraal beheer. Het is bewolkt. Soms in het westen regen. 3 tot 7 graden vanmiddag. Morgen start de dag zonnig. Later komt vanuit het zuiden wat regen. Langs de file op dit moment. staan zes files in Nederland. Op de A4-B rechtsaf. af. Dat is Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en de Keteltunnel. 3 kilometer. Vertraging 11 minuten. Wim van Helden. Last frequencies hoor je na Taylor Swift. De nummer 1 nog steeds uit de top 40. You with you. Zal ik je eens vertellen waar dit liedje over gaat? Nee, laat maar beginnen, we niet meer. Ik hoorde je calling on the megaphone. You saved my heart from the fate of Ophelia Cue, cute music Maximum hits You sound better with you You're just like my favorite song going round and round my head Like my favorite song going round and round my head Five days on the freeway riding shotgun with you Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love Where did we go wrong? too late to turn around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 I'm What up? Wie is dit? What up, Nate? Yeah. yeah. It's Nate Smith. Dankzij jou, glansrijk door Repeat of Niet heen gekomen. En je hoort ze vaker. Tyler Herbert. What up, Nate Smith? Sailgates go down. Solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Turn a field or a parking lot to a party spot and throw it down on it. Outside of any map I tell. Het liedje van Amy Winehouse, maar het klinkt wel hetzelfde. Ja. Ik heb jou net een vraag gesteld. Het was Amsterdam, maar wat is nu de file-hoofdstad van Nederland? De Den Haag. Het slimste bedrijf van Nederland. Ja, Den Haag, dat kwam uh, vooral door wegwerkzaamheden en wegafsluitingen door de NAVO-top. Een rit van 10 kilometer door Den Haag duurde in 2025 gemiddeld zo'n 8 minuten langer dan normaal. Altijd leuk hè, dat mensen zich bezighouden met dit soort statistieken. Het <laughs> kan zomaar volgend jaar weer een andere stad zijn... maar dan uh, zal het waarschijnlijk toch weer Amsterdam bijvoorbeeld zijn. Uh, heel veel uh, keuzes hebben we daar niet in, denk ik. Jij die zit lekker in uh, Den Helder aan het randje van het land. Klopt. Hoe is het met de files bij jullie? Nou, dat valt mee, gelukkig. Af en toe files voor de boot naar Texel, denk ik. En dat is het nou, wel. Inderdaad, ja, inderdaad. Meestal in de weekenden wel. Ja, maar precies. Uh, dat is het dan ook. Jij werkt uh, op het marinecomplex uh, in Den Helder. Klopt. En dan ben jij eigenlijk iemand die uh, heel veel bestelt. Ja. Wat voor dingen en moet je plannen bestellen? Ook, plannen Materiaalplanners. Ja, ja. Ja, ja. ja. En, en, en wat, voor, uh, wat, voor, uh, ja, wat voor vrachten bestel jij? Ja, eigenlijk van alles. Nou, het is natuurlijk niet alleen ik, het zijn natuurlijk met mijn collega's. Maar iedereen bestelt weer wat anders. Ja. Dus dat uh, ja. is heel uh, divers, zeg maar. Ja, Diverse precies. Ja. Ja. Ik denk dat dit een, uh, een, een correct antwoord is als je niet te veel mag zeggen over je werk. Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. <laughs> dat is duidelijk, ja. Valerie. Dat heb je heel goed gedaan. Mag ik dan wel vragen met wie je meespeelt vanmiddag? Nou, we zitten met zes uh, collega's op kantoor. Dat is nou. Jan, Michel, Lars, René en Ron. Laat ze even horen dan. Ja. Zo, je zit wel echt tussen al die mannen. hè Hou je het een beetje uit daar, Valerie? Ja, niet altijd. Nee, oké. Okay. Maar nu laat je even zien wie echt de slimste is daar. hè Ja, we gaan ons best doen, ja. Eén <laughs> minuut de tijd. Zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. De snelste tijd voor de maand januari so far... Uh, is um, of Jeroens Keukenwereld uit uh, Elst 42 seconden over. Dus als je 43 seconden overhoudt, dan zit je goed. Nou, we gaan ons best doen. Jullie tijd loopt nu. Wat is de wortel van 36... Wat betekent kartoffel in het Duits? Kartoffel. Tegen wie speelt PSV vanavond in de Champions League? Chicago United. Welk jaar was het 30 jaar geleden? Uh, un... Ja. Wat is de hoofdstad van Indonesië? Uh, Jakarta. Ja, nou lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Hey. Hoofd dat was toch even lastig. 30 jaar geleden. Het is wel eerlijk en gezinnelijk. Hebben jullie het allemaal meegemaakt in 1996? Ja, het is toch schrikken hè? Dat het al 30 jaar geleden is. Eén jong persoon, de hoofdstad van Indonesië, Jakarta, PSV Champions League, Newcastle natuurlijk. Kartoffel in het Duits. Ja, ik zit gelijk met het liedje in mijn hoofd. Over die kartoffelsalaat en zal ik even achterwege laten. Uh, aardappel inderdaad. En de wortel van 36 is 6. Dat waren de vijf op rij. Jullie staan op een gedeelde eerste plek met 42 seconden. Over! Wee! Heel, goed, heel goed. Marine Complex, Den Helder. Jullie uh, ja. staan bij deze op de kaart. En krijgt mij ook nog uh, het slimste bedrijf kaartspel. Nee, super. Bedankt! Het slimste bedrijf, het slimste bedrijf van Nederland.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 We're guarded by the fiery dragon I got myself in quite the mess Mess, mess Dit is Music. Bijna twee uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Fien. Wat zit erin? Gisteren noemde Geert Wilders het een zwarte dag... maar vandaag heeft hij toch een lichtpuntje. Ja, en het is een van de grootste namen op de Foute Party... de Big One in het Philips Stadion komende zomer. Dit is één van de wereldhits... die ze met haar pittige, kittige vriendinnen maakte. Fien, ik denk dat jij dit meteen herkent. Uh. Hoor je binnen een paar minuten. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op twee tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl, slash top 40. de top 40. Autotaalglas is partner van de Top 40. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost. Autotaalglas. Het zijn weer de Dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week Alpro houdbaar, nu 1 plus 1 gratis. En Milner gesneden 30 plus kaas, nu ook 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer Dikke Deka-deals. Kijk vanavond om 9 uur naar Newcastle United PSV. En alle andere duels in de Champions League. Europees voetbal beleef je live op Ziggo Sport. Check ziggosport.nl voor alle info. Nu bij Dekamarkt douwe Egberts 500 gram of 54 pets nu 6,99. De Peugeot.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 Met zonneplan energie niet. Sterker nog, je ontvangt een zonnebonus. Ontdek het energiecontract voor zonnepanelen. Op zonneplan.nl slash zonnebonus. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt. Kippie.